Het weer, vannacht droog, minimaal rond 9 graden. Morgen vanuit het noordwesten steeds meer bewolking met wat regen. In het zuidoosten eerst nog zon en daar blijft het grotendeels droog. Door 12 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Het weekend is bewolkt en fris met maximaal rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ah, en we even kees informatie. Je hoort het al in het nieuws. Problemen, de 28 Amersfoort-Zolle, een brand in de buurt van de snelweg... en een stevige rookontwikkeling. De A28 Amersfoort Zwolle is in beide richtingen dicht, tussen knopend Hoevelaak en Harderwijk. Verkeer kan omrijden via de A1 en de A50. NOS Langs de Lijn met in de studio Bar Stigler en Chris van Nijnhatten. Uh, Hoofdekte van het AD en die hoofdsport, moet ik het zo zeggen, hè? eigenlijk? Wat ja, ik, zeggen? Ik, ik, ik, uh, ik heb wat te zeggen over het voetbal. Oh ja, hoe is het? Hoofdvoetbal dus Hier ook. We gaan even gauw naar het, uh, naar het podium, uh, Ragnar, Frank met André Ooyer, begrijp ik? Ja, volgens mij ook. Volgens mij wordt hij toegesproken door Frank de Boer. En dat is natuurlijk logisch. We hadden het al even over hem. Ik ben niet zeker of jullie hem al gehoord maar, hebben. Ik heb hem wel al gesproken. Ja, André Ooyer, een monument toch? Ik bedoel, hij heeft zijn irritante trekjes. Daar is iedereen het wel over eens. Maar het is ook een op- en top-prof natuurlijk... die het tot op een tik in de 35 heeft volgehouden. En dat is uitermate knap. Ik denk dat we zelfs even naar de Boer zouden kunnen luisteren. Want volgens mij hebben we die microfoon ook. Een hele belangrijke...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 Samen met Joyce en de kinderen. En ik weet zeker dat we je terug gaan zien in de voetbalrij. Want zoveel voetbalverstand mogen we niet verloren laten gaan. André, namens de staf en de spelers. Super bedankt voor dit geweldige seizoen. En de seizoenen die wij gehad hebben mogen. Fantastisch jongen. Super. Ja, mooie omhelzing van de boer met uh, André Ooyer. Die nu ook op uh, de schouders uh, gaat. Heeft nog een uh, speciale beker gekregen. Hij krijgt de schaal ook in zijn handen geduwd en als een kind zo blij, dat is dan wel weer mooi om te zien. Ondanks de leeftijd, wat hij heeft meegemaakt, het WK, EK's en uh, ja, hij geniet het van dat ook de jongeren respect hebben voor wat hij Robert heeft, heeft neergezet. Ja, en natuurlijk ook het Nederlands helft in de PSV. Ja, heel, heel kort Chris, wil even weten wat die nare trekjes waren waar jij het net over had. Nou goed, hij heeft natuurlijk wel de nodige duels uitgevochten. Uh, een tikje hier, even knijpen daar. Uh, hij is nogal alles natuurlijk in opspraak geweest. Maar ja, dat hoort er blijkbaar ook allemaal bij. Hij heeft het er ver ja. mee geschopt. Dus uh, het is hem achteraf allemaal vergeven hoor. Ja, fester. Goed. Bovendien is zeven keer landskampioen. Ja, wat was mooi dat Frank de Boer zei. Zoveel heb ik. Zelfs ik heb nee, ja, Toevallig heb ik daar een lijstje van gezien. Er zijn twee spelers die zijn negen keer landkampioen geworden in ja. Nederland. Kruijf met Ajax, dan dus een keer met Feyenoord. En Jan Heinze, maar die ja. heeft ook 700 jaar betaald voetbal gespeeld. Dus dan lukt het wel een keer. Ja. Met, met PSV uiteraard. Maar zeven, nou ja, dan sta je echt in de top, uh, ik denk, top 10, top 12. Ja, dat denk ik wel. Ja. Opnieuw die warme uitstraling trouwens, hè? Ja, zeker, zeker. De, uh, Frank kan niet meer kapot bij ons. Nee, echt niet? Nee, nee nou, maar dat was me wel hoor. Voor, uh, de, meteen toen hij begon. Ja. Oh, maar, oh, sorry dat ja. je onderbreekt, want he, volgens mij, ik weet niet wat hij nu gaat doen. Maar volgens mij... Uh, uh, begin, luister even mee. Gaat gaat de, mee. Nee, Frank niet. Uh, oh, hij gaat u gewoon iedereen een uh, één voor een één ik. André Ooier. Hij heeft André Ooyer. Dat is de technicus in Amsterdam die ons even laat weten... dat we André Ooyer zo kunnen, kunnen gaan horen. Zo dat gaat dat, zo Zo gaat dat, achter de schermen. De Boer met Van Rijn. We hebben dit jaar 16 wedstrijden, volgens mij, gespeeld uh, voor IJs. Dat je van, van tevoren, eis. denk ik, niet van kunnen dromen. Daarom is deze landstitel ook zeer zeker uh, voor jou. Je hebt je echt dik en dik verdiend. Ik denk dat jij deze prijs verdiend heb ook op de manier hoe je hebt gepresenteerd, niet alleen in de wedstrijden, maar juist een heel goed voorbeeld bent hoe een sporter een topsportcultuur uh, moet beleven. Jij hebt hier je eentje en samen natuurlijk met heel veel anderen bij, maar me het meeste heb je er alleen maar zelf gedaan om tot dit niveau te komen. Dat is echt een fantastisch voorbeeld voor de talenten die eraan komen. Jij hebt deze trofee dik en dik verdiend en hopelijk heb je een, over een paar jaar de beste speler wordt in handen. Bedankt. Ik weet niet wat voor beeldje. Het lijkt een beetje op het beeldje. wat we vroeger allemaal hadden van Marken van Basten... Van die uh, beroemde. Dit zal een talent van het jaar zijn of zo ja. toch? Ja, ja zou kunnen. Is het een uh, talent van het jaar ook? En jullie? Nou, ja. ik vind als je, als je zo snel komt. we hadden het over boerichten van wie we niet hadden verwacht dat hij dat ja. niveau aankomt. Vind ik met Van Rijn helemaal ongelooflijk. Daar hadden we in het begin van het jaar nog nooit van gehoord. Ja. En nu hoor ik in Amsterdam iedereen roepen: van ja, van de wiel gaat weg. Dat is jammer, maar ja, we hebben Van Rijn. Maar als je dat in een jaartje voor elkaar krijgt. Ja. Ja, hij is een enorme actieradio's Niet is een goede speler. Ja, ik vind het echt goed. Kan die zo goed worden als van de Wiel? Of wordt hij nog beter? Of, uh, nou, hoe vindt, vindt dat vind het moeilijk om te zeggen. Maar, maar weet je, als je de top in Europa wil spelen... dan moet je in ieder geval twee goede backs hebben. En uh, Ajax heeft die ambities. En als je dan zo'n jongen hebt lopen... Ja, dan ben je blij. Precies. Backs die, want dat is tegenwoordig wat Becks moeten doen. Uh, verdedigen, dat is bij wijze van spreken bijzaak. Maar Becks moeten komen. Die moeten longen ja. hebben als een paard. Die moeten twintig keer op de helft van de tegenstander ja. staan. Die moeten een goede voorzet hebben. Kijk waarom zo bij AZ zo geliefd is bij, bij, ja, bij ja. vreselijk veel clubs. Ja. Uh, ik zit ineens aan Bayern München te denken. Die natuurlijk ook niet voor niks in de finale staan van de Champions League. Met Laam en met die Alaba, die jonge Oostenrijk. Wat goede, snelle, krachtige Becks zijn. Die wel geschorst is overigens. Ja, ja, maar ook goed. Die, die spelen daar. Dat, ja. weet je? Dus dat is wel... Ik vind de echt... Volgens mij wordt dat een, een goede speler. Kan Ajax iets in de Champions League? Ja. Ik denk het wel. Je hebt, al, je hebt altijd kans. Uh, als, je, als je meedoet, dat zal uh, iedere trainer zeggen... En uh, ja, er zal wel versterking moeten komen. Klaar als vertongen uh, weggaat, dan, dan, dan moet je wel iemand voor in de plaats kunnen zetten. En, en je moet ook hopen dat, dat je spelers fit zijn. Maar dan denk ik wel dat het kan. Je hebt het, mm. Ik bedoel, we hebben het er al eerder over gehad. Je hebt die wedstrijd in Manchester gezien. En toen was Manchester had Manchester niet zo'n sterkste team staan. Uh, zeker niet bij, uh, bij de start. Maar ja, het kan wel. Je kunt van de gelegenheid gebruik maken. Kijk, Ajax is natuurlijk. Iedereen roept altijd over het verleden van Ajax. Waardoor ze veel respect ondervinden in Europa. Maar. De spelers tegen wie ze staan hebben toch nooit meteen dat enorme respect van die denken... ja, wie zijn jullie eigenlijk? Hè? Dat, dat, dat, dat ze kennen ze niet. Wij moeten hier af en toe ook heel goed kijken als je die selectie voorbij ziet komen. Wie is dat ook alweer? Weet je? Nou, dat hebben natuurlijk tegenstanders in de Champions League ook. Maar ja, daar kan je voordeel in zitten. Ja, de de vraag... respect van de jaren zeventig en begin jaren negentig zijn wel een beetje voorbij. Dat is onder ja, verdampt. Dat, uh, wij, wij blijven erover roepen. En de statistieken zijn, zijn natuurlijk ontzettend ze interessant. Ze in het buitenland wel leuk om op een affiche te kunnen zetten... dat Ajax daar speelt. Dat geldt voor Feyenoord en zeker natuurlijk ook nog wel. Dat zijn mooie namen, mooie clubs. Dat klinkt leuk. Wij vinden het in Nederland leuk als estudianten hier komen voetballen. Ja, ja. klopt. Je... Maar wat ik nog wel benieuwd... Ben, we, hebben is het... ja, ja. Nee, maar we hebben het over, over kan Ajax in de Champions League enzovoort. Maar wat, wat vinden we dan wat een succes zou zijn? Is dat de, de poolfase overleven? Want Frank de Boer heeft eigenlijk al gezegd... ik wil voor volgend jaar de lat wel hoger leggen. En wel kijken of dat dan haalbaar is. Nou, dus de, de Champions League overwinteren. Dan is het antwoord al gegeven. Ja, maar oké, okay, dat vinden wij dus... Dat is... Wat we al van de Nederlandse club, dat is het grootste Vraken succes. Vraag je dat aan nu? Ja, nou ja, ik gooi ja, het, het maar eens op. Nou ja, dan... Uh, uh, ja, maar weet je... Uh, denk ik inderdaad dat die, de poolfase voorbij, dan, dan is het een, een succes, denk ik, ja. Ik denk dat Frank de Boer dat eigenlijk bedoelt. En daar ben ik het wel ja, mee eens. Nou, in z'n detail kan dat. Sportief gezien zeker. Maar wat ik, wat ik gelijk ook weer het nadeel aan de Champions League vind... is dat uh, het, het uh, economische gewin, wat ook meespeelt... Uh, ook, ook heel veel uh, de aandacht vraagt. Hè. Dat is, kijk, je kunt er zo godsgruwelijk veel geld mee verdienen... dat, dat, je, dat je dat op die eerste plaats eigenlijk wil. En dat, uh, uh, uh, ja, daar ben je op uit als je, als je de, de poolfase... Ja, het stomme is dat je, je moet... Sorry. Ja, supporters zijn blij, want die halen de Champions League. En die weten, oh, te gek, want volgend jaar kunnen we weer een paar mooie wedstrijden zien tegen Inter of tegen Barcelona of tegen weet ik wat. Ja. Um, maar clubs denken aan, hé, hey, dat is mooi, er komt weer 10 miljoen binnen. Moet je ja. ineens denken aan een verhaal dat ik jaren geleden las over een Olympische sporten. Die natuurlijk ook wel hier en daar gesteund worden door NOC NSF. En toen had eentje zich niet geplaatst voor een. WK of voor een spelen. Ja. En toen was niet het verhaal van... oh, dat vind ik het verschrikkelijk dat ik me niet geplaatst heb. Maar oh, dan moet ik mijn auto inleveren en dan word ik ja. kort op mijn Nou Ja, dat, inkomen. precies. Dat, dat is wat ik bedoel. En, en uh, ja, ook sportief gezien, laten we eerlijk zijn. Ik, ik, ik ben blij, ik zal heel blij zijn... als we twee, zelfs twee clubs in, in, de, in de poolfase van de Champions League hebben. Maar die wedstrijden die zijn vaak niet om aan te gluren. Hè? De, de, de wedstrijd waar we vanavond over hebben, internationaal... dat was een wedstrijd in de Europa League, hè? En dat is een, een, een, een, een wedstrijd waarin het moet gebeuren. Mm. En die poolfase is altijd, ja, vooral die grote clubs, die spelen met de handrem erop, hoeven niet per se, uh, uh, zien het even op hun gemakje aan. En, en, en voor ons ligt daar een hoop eer te behalen. Maar ja, valt vaak tegen. Zult het maar, zo lastig gewoon? Die weet altijd wel helemaal heel erg mee. En uh, weet je nog wat ik toen zei? Toen dacht ik nog dat het misschien wel tegenviel. Ja, maar kijk, het wat erg altijd mee. kan, is dat je met heel veel jonge talenten uh, kijkt naar Ajax in 2003 ineens iets bij elkaar hebt dat er iets ontstaat. Toen haalden ze de kwartfinale. En hadden ze eigenlijk verdiend halve finale te halen. Toen schoot Thomas zonde voor Milan nog in de slotminuut een bal in. de lagen ze ja. eruit met Koeman als trainer. Was Koeman, ja. Maar toen hadden ze Ibrahimovic en Mido en Kivu en Trabelsi. en, en nou ja, Je kan er nog vier of vijf noemen. Zeg maar alles wat goed aangekocht was. Wat allemaal ook talentvol was. Maar wat ook ja. zich daarna nog doorontwikkelde. Uiteraard ja. bij andere clubs. Ja. Maar toen had je zo'n topselectie eigenlijk bij elkaar, ja, dan kan dat een keer. Ja. Laten we even naar het podium gaan, even sfeerproeven weer bij uh, Ragnar Niemeijer. Is goed, ja. Ja. We kijken naar uh, de sjaals boven de hoofden van uh, de supporters. En waar ik dan straks zei, ik vind het nog wat timide. Durf ik inmiddels te zeggen dat het een uh, mooi, eerlijk feest is in, uh, in Amsterdam. Waarbij uh, ja, de sjaals boven de hoofden zijn. Het vuurwerk uh, brandt nog altijd, de toortsen, de fakkels. En de boer gaat nog maar weer eens uh, praten met uh, de aanhang van de, dus, de Amsterdamse club. Nou ja, luisteren naar de trainer van Ajax. Kampioenschap en mede door jullie. Door jullie steun, want volgens mij hebben we op een gegeven moment 13 punten achtergestaan staan op AZ. Ook nog 11 punten op PSV. Maar ondanks dat zijn jullie echt in onze. hebben jullie ons continu gesteund. Hebben in onze filosofie geloofd. in onze spelwijze geloofd. En daardoor is het de bevestiging dat wij gewoon heel goed bezig waren. Ik wil jullie daar ontzettend veel voor bedanken. Want ik. Dat hoort ook bij supporters, maar je moet het wel eens doen. Jullie zijn echte supporters. Jullie weten hoe je achter het team moet staan. En daarom zijn we kampioen. Super bedankt. Dat waren denk ik de afsluitende woorden, Robert van Frank de Boer. Wim Boonen is dit een van de mensen die de organisatie hier leidt. Of krijgen we nog wat individuele onderscheidingen voor spelers van de Amsterdammers? Dat zou kunnen. Nee, ik zie Kees Prins aankomen. Die gaat dit volgens mij maar... een mooi Amsterdams-lied ten loge brengen. Nou, ik weet niet of we er ja. gaan luisteren, maar... Daar ja. is hij, Kees Prins. Ja, hij kan heel zachtjes op de achtergrond. Heel veel mensen kennen het van uh, van de wedstrijden die Ajax uh, uh, thuis speelt. Overigens, Chris, er zit een verhaal achter dit liedje. Ja, het was eigenlijk een parodie op een voetballied van uh, Jiske Vett. Uh, maar het is gewoon uh, op zichzelf een voetballied geworden. Dat is ja. wel grappig. En uh, als ik hem daar zo zie staan. Het was van die Skybox, uh, toen ze die, die, ja. die stukjes in die Skybox speelden. Ja, geweldig. Bijna. Met Michiel ja. ook. Maar nu zie ik hier, ja, Kees Prins in zijn eigen honjasje uh, van Ajax. Uh, ja, deel van het geheel geworden. Ja. Embedded. Ik vlag vla ja. ineens even terug naar die man met dat cognacglas, de grote van de piervat. Ja. <laughs> ik, ik, ik ben benieuwd of hij live zingt eigenlijk. Kunnen Kunnen dat doet uit. hij wel. Hij heeft ook in de Amsterdam Arena bij de competitie wel eens een keer opgetreden bij een Europese wedstrijd. Ik denk dat hij live zingt. Hij kan ook R.C.E.S. goed zingen. Hij kan heel goed zingen. Ja, Ze vond ja. ja. het allemaal te gek. En wat werd gekozen. Ze zegt live hoor. Op die dag zo het wist. de Wat het, wat het mooie van dit liedje is ook, oh. dat is in één keer te binnen. O, overal waar in Nederland, nou, een bepaald gedeelte ergens in Zuid-Holland, dat moet je niet komen, maar is, heel veel plaatsen in Nederland wordt dit liedje gewoon gebruikt als dit is mijn club, oh. voor die club die het op dat moment draait. Ja, tuurlijk. Perfect. Het wordt ook niet aan, direct door heel veel mensen, niet aan Ajax gekoppeld, dus dat is eigenlijk bizar. Nee, nou, het, is, het, is een, het is een klassieker geworden, een, ja. een, een, een klein icoontje zelfs, misschien ja. wel, ja. maar ik... ik maar als ik kijk, dan word ik afgeleid door Kees Prins. Want dat is voor mij toch die, die jiskvet man. Uh, weet je wel, kritisch en uh, heel origineel. En nu... Hij hoort ja, daar eigenlijk ja, niet te staan, bedoel nee, je? Jawel, jawel, want voor mij mag hij Hij houdt van die club, dat weet ik zeker. En ik hou ook van een club, daar die, die zou ik ook voor gaan zingen, bij wijze van spreken. Ja. Dus het mag als wel, je wel, maar bliep. het is gek. Nee, ik ga niet zingen. <laughs> Blijft het gek. gek. Maar goed, hij zingt nog wel even door. Um, Eén man wil ik nog even bespreken. Iemand die heel veel kritiek heeft gekregen. Dat was natuurlijk Kenneth Vermeer, maar dat is dieptepunt die wedstrijd. Tenminste voor hem, die wedstrijd tegen Utrecht. Tegen Utrecht. Ja. Hoe heeft die jongen zich ontwikkeld, vinden jullie? Nou, veel beter dan ik had verwacht. En ook veel beter dan men intern bij Ajax had verwacht. Uh, ik vind hem nog steeds niet de zekerheid uitstralen... van zeg maar, Van de Sar-achtige, Stekelenburg-achtige types. Dat absoluut niet. Maar in het begin was het een twijfelaar. Dan zag je de angst van zijn hoofd spatten... En op die reden hebben ze natuurlijk ook wel Sillessen gehaald. Daar hebben ze natuurlijk voor zeg maar, een tweede keeper nog best veel geld voor betaald. Maar is dat niet te snel gegaan dan? Ja nou goed, Sillessen is 23, Vermeer is 26, doe ik uit mijn hoofd. Dus dat je zegt, uh, daar wil ik iets achter hebben, dat begrijp ik dan wel. Maar ik denk dat ze wel gedacht hebben van, nou ja... Met Vermeer weten we het echt niet, dus we halen hem maar. En dat ze nu toch denken, nou ja... Hij staat er toch eigenlijk best aardig te keeper de laatste Die redding tegen Twente in de laatste minuut op die kopbal van Douglas. was echt niet normaal. Nee, dat klopt, er, er, er, er, er, ik had me voorgenomen om niet zagrijnig te doen over, over Ajax. Dat wil ik eigenlijk nog niet. Maar, maar voor meer vind ik toch, toch niet het niveau Ajax. Ik bedoel, hij, hij, Het is natuurlijk geen hele slechte keeper. Anders kom je niet zo ver. Maar ik vind hem te, voor dat niveau te wisselvallig. Met hij, hem weet, uh, Een uh, ja, dat, vind ik, dat vind ik gewoon jammer. En ik gun het hem wel. Het is ook nog een aardige jongen. Maar ik, ik, heb, dat, uh, nee, ik heb niet begrepen dat, waarom dat hij zo lang uh, is blijven staan. En ook niet waarom haal je die Sillussen dan. Ik dacht echt van nou die... Want die dan was jij misschien ook bij Bas ja, in, in Brazilië vorig ja. jaar. Nou ja, toen zag je die trainen. En toen nou, dacht je: even, nou die gaan, dat, dat is een geweldige keeper. Echt gewoon, ook op trainingen zie je dat. Het gewoon een, een, een, nou, die, die stond aan de vooravond van de, van de definitieve doorbraak. En dan gaat hij naar Ajax. Nou, hij zit heel het jaar op de nou ja, Maar misschien, misschien is regeren ook wel vooruitziend. Ja, als je niet haalt, gaat hij naar iets anders. Dan gaat ja, hij naar Bolsboer okay. of naar Club Brugge. Ja. En dan ben je hem ook kwijt. En, ja. en zoveel jonge keeperstalenten hebben we in Nederland niet. Want het zijn ja. er twee. Dat is ja. hij en Krul. En Krul, en Krul zit bij Newcastle, Dus die is al ja. niet meer te betalen. Dus als je nee. iets wil voor de toekomst, dan moet je hem halen. Ja. Dus dat begrijp ik wel. Ja. En hij is te goed om hem alleen maar op de bank te houden. Dus ja, je kan ook zeggen er ook dat, er misschien wel, ja, dat er misschien al afspraken zijn. Nou ja, en jouw ik vraag tijd me, komt wel. Ik vraag me af wat er met zo'n keeper gebeurt. Als je, als je heel lang uh, niet regelmatig speelt. Dat, uh, ik, ik, ik, ik heb geen verstand voor keeper moet ik eerlijk zeggen. Maar dat, wat doet dat met een speler? Met een jonge speler. Die toch met ambities naar, naar Amsterdam is gegaan? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik denk dat je of je nou speler bent als keeper. Of, of, of veldspeler of keeper. Dat je altijd gebaat ja. bent bij ritme lijkt mij. Ja. Ja. Ja. Goed, Kenneth Vermeer. Uh, staat natuurlijk ook op het podium. Uh, Ragnar haalde hem bij de microfoon. De Kampioen, als eerste doelman. Heb je ooit getwijfeld dit seizoen of dat zou gebeuren? Nee eigenlijk niet. We hebben natuurlijk wel uh, een x aantal punten achter te staan in, uh, ja, in de winterstop op de concurrentie en, uh, ja, maar wij er, uh, als team maar door alle vertrouwen in ik zelf ook We hebben het afgelopen seizoen, uh, het seizoen ervoor eigenlijk ook laten zien en uh, dit seizoen. Uh, Win. Maar heb je wel eens staan jokken dat je dacht, eigenlijk moet ik zeggen dat ik erin geloof, maar ik geloof er niet in. Nee, helemaal niet, helemaal niet. Want uh, je wist wel, als gewoon de wedstrijden zou winnen, alle concurrenten moesten nog tegen elkaar, dus je wist zo dat er uh, punten gespeeld zouden worden. Nou kwam Sillessen. Ik heb altijd begrepen, wij bij de NOS ook wel, er waren mensen die zeiden, die komt als eerste keeper, en andere mensen zeiden, nee, dan wordt de reservekeeper. Maar hoe wanneer werd voor jou duidelijk dat je bleef staan? Daarvoor eigenlijk al. Ik had de trainer gesproken en de trainer zei gewoon dat ik de eerste keeper ben. En dan verder eigenlijk niet. En toch geloofde jij dat ook? Want er wordt wel eens gezegd voetbalwereld, vieze wereld. Ja, het kan, ook, het kan altijd anders lopen. Maar dat hangt erop vanaf hoe je zelf faceert. Hoe lang blijf jij nog bij Ajax? Ik bedoel, ben jij zo iemand als stekele die gewoon jaren die goal gaat verdedigen? Ja, ik heb pas een contract eigenlijk verlengd met drie jaar. Dus voorlopig blijf ik nog wel. Ja, dat zegt ook niks hè? Nou, een contract zegt tegenwoordig niks. Maar... We hebben de intenties uh, gewoon uh, zo lang mogelijk bij te blijven. Even over het moment en nu, dit soort feesten, dit soort gelegenheden. We kennen jou als ja, rustig, bescheiden, niet zo op de voorgrond. Is dit iets voor jou? Nou, ik kan wel feesten hoor. Ik kan zeker wel goed feesten. Surinamse feesten? Ja, Surinamse feesten. Op zich maakt het mij niet zoveel uit wat voor feest het is. Een feest is altijd gezellig. Wordt dit nog laat? Ik bedoel, ja, ik wil dat toch even weten. Gaan jullie nog zuiken? Uh, Zuigen! Ik zal denk ik wel twee heel veel gedronken worden. Dank je wel, succes. Graag gedaan. De vraag van de avond. Oh, oh, jullie horen dat niet? Ga je nog zuipen? Oh. <laughs> dat is toch niet de vraag die we iedere dag op uh, Radio 1 uh, stellen. Moet, maar moeten wij daar ook antwoord op geven? Nee, nee, nee. nee hoeft dat hoeft helemaal op. niet. Uh, de uh, competitie, we, we hebben het uh, een uur geleden ook al heel eventjes over gehad. Het is natuurlijk een bizarre... Een competitie die wellicht een bizar slot gaat krijgen. Um, vanmiddag heeft Feyenoord bekendgemaakt... dat uh, als de tweede worden er ook in de Kuip een feestje te vieren valt... dan kunnen de fans daar naartoe. Vanaf zes uur is de Kuip dan gratis uh, toegankelijk. Um, rond een uur of negen uh, eindigt dan hun feestje. Um, wat vinden jullie van die bizarre situatie die nu is ontstaan... rond uh, de wedstrijd heerenveen uh, uh, Feyenoord. Waarbij Waarbij dus ook ja. kan zijn dat Herenveen dus bij verlies baat heeft en bij winst eigenlijk ja. ook wel. Ja, maar niet gelijk moet spelen. Uh, waar het op neerkomt is dat we, de, we in Nederland zoveel mogelijk regeltjes maken en zoveel mogelijk, uh, als die zijn uitgevoerd, nog meer regeltjes verzinnen. En dan verzinnen we nog een paar regeltjes bij. en ben het er niet helemaal op... mee eens, heb ik net. En wordt er net gek van. Het kan toch niet zo zijn in het voetbal dat een ploeg beter af is met een verlies dan met een gelijk spel. Dat slaat helemaal nergens op. En maar, als is dat het waterdicht, het is, maar is het dan waterdicht te maken? Je moet, nou ja, je, volgens mij is het de oplossing, denk ik dan. Heel simpel, ja. de verliezend bekerfinalist ja. moet geen Europees voetbal ja. meer spelen. Einde ja. van het probleem. Ja. Maar dan is het probleem opgelost. Dan laat je gewoon de, de eredivisie van bovenaf volstromen... met mensen die, die zesde staan, zevende die gaan Europa in. En mensen die acht staan niet meer, klaar. Ja. Dat lijkt me eerlijk. En schaf dan ook meteen die play-offs af. Want wat slaat het nou op dat de nummer tien, die net in vorm is... straks van de nummer zes wint... En uh, die dan Europa ingaat. En de nummer zes niet. Belachelijk allemaal. Ja, met het eerste, het eerste deel van je oplossing ben ik het eens. Dat, uh, je, ja, dat je, tweede deel was een ander probleem. Ja, meteen dan de oplossing even wat aangedragen. Ja. Dat, dat vind ik een heel ander punt. Nee, dat dat de verliezend bezig uh, verliezend finalist van de van het toernooi. Ja, waarom zou je die belonen? Ik bedoel, dat, dat ik is, ook... is grote onzin. Die prikkel heb je ook helemaal niet nodig. Uh. Maar wat betreft die play-offs, ja, daar is voor, daar is in de tijd voor gekozen, omdat de eredivisie erbij gebaat was het. om wedstrijden te hebben, wedstrijden die ze zelf inmiddels op hun eigen kanaal kunnen uitzenden. Heeft geen enkel Denk ik, sportief belang meer. Maar ze hebben gewoon ja, wedstrijden nodig... om die zender te vullen, zo lang ja, mogelijk. Ja, punt ja, gemaakt. Even, we moeten even naar uh, Ragnar uh, Op het podium. Ragnar mee. Ja, we hebben zojuist uh, gehoord... dat uh, de selectie van Ajax afscheid neemt van de supporters. We krijgen nog één toespraak van uh, trainer Frank de Boer... die zal vragen. We kunnen dat zo laten horen... Om vooral rustig naar huis te gaan, geen problemen te maken. Ik heb geen enkel overzicht vanaf hier of die problemen er uh, zijn of komen of al geweest zijn. Geen idee. Het ziet er vanaf hier prachtig uit. Met veel springende mensen. Uh, ja, Jan Vertongen die meldt zich zo voor mijn neus. Nou ja, Jan, we zijn live op Radio 1. Het zit erop. Ik bedoel, en nou hopen dat dit allemaal netjes gaat straks. Het ziet er toch wel een stuk rustiger uit uh, dan vorig jaar. En, uh... Ja, ondanks dat het publiek er niet blij is, is het uh, ik denk een goede zaak voor de stad dat het hier gebeurd is. Dat is wel nou mooi voor het publiek? En eigenlijk drie keer feest afgelopen weekend, gisteren, vandaag. Ja, dat, uh, dat doet je meer beseffen uh, wat je gepresteerd hebt. Vorig jaar was natuurlijk een grote uh, roes waar je zat vanaf het uh, laatste al tegen Twente. Dat ging het allemaal heel snel. En nu kon het veel beter beseffen, ook omdat we wisten dat we waarschijnlijk wel kampioen zouden worden. En het feest een dag later was. Eén vraagje mag ik je nog stellen? Zie ik, uh, Miel Brink, als jullie perschef, steekt al zijn hand op. Was dit de laatste wedstrijd? Of zeg je van, ja goed, ik kan dat nu niet zeggen, ik wil dat niet zeggen, ik zal het niet zeggen? Ja, zondag is er nog een wedstrijd. Dus, uh, maar ja, goed, je begrijpt uh, wat, ik bedoel. Ik begrijp wat je bedoelt. Uh, ja, dat is moeilijk voor mij om te zeggen. Ik heb nog een jaar contract. En, uh, ik blijf hier met alle plezier, echt waar volgend jaar. Maar het is voor een voetballer geen schande om een uitdaging na te streven. Nee, absoluut niet. En ik denk dat de supporters me dat ook wel gunnen. En, uh, hmm. Iedereen uh, weet gewoon dat er ook nog een, een niveau hoger is. En dat, dat, dat mag ik ook zeggen dat ik dat nastreef. Maar ja, iets als Ajax zal ik niet snel meer meemaken. Goed. Dat was Jan Vertongen. Ja, die is weg hoor. Ja. Dat komt er toch wel voor die jaar toch ook wel achter. Ja? ja, dat het ook wel. Ja, volgens mij ging je weer bij mij, Robert, op het podium. Zeg Ja, goed? Frank de Boer gaat even wat zeggen nu. Ja, laten we even luisteren naar zijn uh, speech richting het publiek. was fantastisch. Vandaag was fantastisch. Jullie dus zijn fantastisch. Of we nu op uh, Old Trafford spelen, of bij Heerenveen uit, of hier in Arena spelen. De sfeer is altijd ongelooflijk goed.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 Het zou mooi zijn als we Frank de Boer nog even bij de microfoon kunnen krijgen. Het zal een kwestie zijn van of net wel of net, uh, net niet. Er wordt wel gekeken in, uh, in mijn richting, maar de Boer nu klappend uh, richting uh, de supporters Er gaan wat uh, vuurpijlen de in En als ik uh, kijk naar wat verder op het uh, feestterrein, om het maar even zo te noemen, dan uh, zie ik de eerste mensen al huiswaarts gaan. En het, zal iedereen, uh, ja, uh, het zou heel mooi zijn als dat allemaal in uh, de lieve vrede zeg maar, uh, gaat. De hij neemt als hij u Ik denk dat hij nog wel uh, even mijn kant op komt. Ja, ja daar, daar komt hij aan. Afrank, ja. hi Ragnar. Hi. We, zijn, uh, we zijn live op, op Radio 1. Nog net even. Ik hoorde wat, wat spelers zeggen die uh, gewerkt dat hebben met jou. Hij is echt een toptrainer aan het worden. Nou, dat is lekker dan als je twee keer kampioen wordt. Natuurlijk ja. ja, doe je het uh, daarvoor dat je ja. gewaardeerd wordt natuurlijk.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 Daar heb je eigenlijk, in het proces heb je daar de meeste invloed op natuurlijk. natuurlijk als speler heb je meer, zeg maar op het veld heb je individu, kan je het verschil maken. Maar als trainer, ja, je moet elke keer op de trainingen moet je scherp zijn. Je moet mensen, met mensen praten, je moet mensen op de juiste posities neerzetten. Je moet mensen vertrouwen geven, je moet mensen soms een slag om de, de oren geven. Ja, continu ben je met dat proces bezig en misschien is dat als trainer dus wel mooi. We staan hier vlak voordat jullie weer uh, weggaan. Waar ga je nu heen? Uh, wij gaan naar een uh, ja, discotheek, bar, een uh, gezellige uitgaansgelegenheid uh, met z'n allen en met het personeel. Eigenlijk iedereen die uh, maar een klein uh, steentje bijgedragen, die is erbij. Er zou ook eigenlijk de supporters bij moeten zijn, maar uh, dat hebben we hier al gedaan. Moet je een hele grote tent hebben? Dat moeten we wel een hele grote tent hebben. Hey, tot slot, uh, het zou leuk zijn als je er nog even een, een nieuwtje eruit gooit zo. Wie gaat er weg? Uh, wie komt er? Heb je nog wat? Overigens een nieuwe baas bij jullie Hij zit eraan te komen. Uh, de oude baas van uh, het ministerie van de Financiën, Economische Seers. Ken jij die? Wie wordt de voorzitter van de RVC. Nou, de naam kan ik wel, maar uh, voor de rest zeg, persoonlijk zou ik hem niet, uh, niet, uh, niet kennen. De spelers krijgen we niet van je te horen? Nee, nee, dan moet ik eerst uh, de zelf de spelers duidelijk maken. Goeie reis. Veel plezier. Dankjewel. Dank nou, we hebben het er ook nog even mee gepakt. Wat zei je nou? Moet die eerste de spelers zelf duidelijk maken? Uh, ja, hij is volop, uh, volop bezig, mag je daar dan ja. uit concluderen. Maar ja, ja. ja goed, zo werkt ben dat benieuwd. natuurlijk ook. Uh... Als je gevraagd had, waar gaan jullie heen... had hij volgens mij ook nog naam, adres en telefoonnummer <laughs> van, die, van die tent gegeven. Zo open was hij. Dankjewel, nee, Rachter. dat lijkt me niet verstandig. <laughs> nee, dat lijkt me ook niet. Wordt een beetje te vol. Dank jullie wel. Chris van Nijnatten en Bart Tichler in de studio. Uh, dit was het, volgens mij. tenzij jullie nog zeggen van nou, in 10 seconden heb ik nog wel iets dringends te zeggen. Nee, ik heb er 20 nodig, jammer. Nee, jammer gaat niet door. Chris? Ik ben ook klaar. Ga Goed terug zo. naar Breda. Uh, Willemijn. In mijn Venover zit aan de andere kant een kleine 20 meter bij mij vandaan. En ik zat studio. maar te denken, waar gaat hij dan naartoe? Welke ja, dat, club? Had dat dan gevraagd? Welke club? Frank de Boer, die ja. blijft gewoon bij Ajax. Nee, ja, welke discotheek? Ja, natuurlijk. dat had ik ook wel. <lacht> dat zei ik ook net. Volgens mij had hij dat nog ja, gezegd ook. Ja, ik ja. denk dat ik het wel weet. Ik denk ergens op het Ik weet wel welke hele gezellige, ordinaire tent. Ik ga, ik ga daar straks even nou, kijken. Oh, prima. Jij komt alleen met een gezellige, nee, ordinaire ja, tent. Ja. Daar waar al die vrouwen hun voetballers op oh. En ik ga niet zeggen waar dat is. Dat is lekker voor hou ik Wat gaan jullie doen eigenlijk? Meteen, uh, nou, We hebben het ook nog even over Ajax, maar dat pas in uur twee. Um, de nieuwe lancering van de, Samsung, de nieuwe Samsung is nu bezig. Daar gaan we zo even live mee schakelen. Nina June zingt hier live in de studio. En daar ben ik uh, heel erg blij mee. is een prachtige dame die ook nog eens fan van Dolly Parton is. Dus dan kan het helemaal niet meer stuk. George Baker hebben we. En we hebben het over... Um, Pim Fortuyn natuurlijk bijna tien jaar geleden overleden. Arjan Penders, Peter de Vries waren twee radiomakers die, van 3FM die daar op dat moment bij waren. En Dat is een heftig verhaal en dat vertellen ze rond kwart voor tien. Maar eerst het nieuws. Hier is Christian Bonenbak. Radio 1 Het NOS-journaal.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 en de burgemeester zich ervan distancieren... door de Duitse graven niet te bezoeken. En de webcam in de Vossenburgt in Flevoland wordt uitgeschakeld. In de burcht bij de Oostvaardersplassen zitten dit jaar geen vossen. Dus er valt niets te zien. Vorig jaar werden de bewegingen van de Vossen door drie camera's geregistreerd. Ze waren te zien op volgdevos.nl. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee minuten over half negen. Goedenavond. Hij klopt, hij veegt, hij zuigt en waarschijnlijk kan je er ook nog mee bellen. Samsung komt vandaag met een nieuwe telefoon en we horen zo of dat een revolutionair apparaat is... en of die Koreanen nou net zo soepel hun producten presenteren als altijd de grote concurrent Apple doet... En zondag, dan is het tien jaar geleden dat Pim Fortuyn op het Mediapark vermoord werd. Radiomakers Arjan Penders en Peter de Vries die waren daar toen bij. En zij vertellen rond kwart voor tien hoe zij die dramatische dag beleefd hebben. En onze Joris Kreugel die ontmoette bij de opening van een mega-mediastory in Amsterdam. Een hele beroemde hiphopper. hopper. En je hoort waarschijnlijk al, het is hiphopper 50 Cent en die is in Amsterdam op dit ogenblik. En niet om te zingen, maar alleen maar te signeren zijn nieuwe koptelefoon die hij heeft ontwikkeld. En het is ongelooflijk, ongelofelijke dat je daarvoor helemaal uit Amerika vliegt. Ja, jongens, die is erbij. Wil je ons volgen via de webcam? Dat kan radio1.nl. En dan klik je erop. En dan zie je singer-songwriter Nina June. Goedenavond. Die Goedenavond. zo meteen prachtig live gaat spelen. Ik liep net binnen, toen was het was nog nog volop aan het repeteren. Het klonk goed, maar eerst even, Nina, wat heb jij vandaag uitgesproken? Ik uh, heb met deze mannen die hier naast me zitten... en deze vrouw hier achter me... Uh, muziek gemaakt. Bart woont in een molen en uh, daar kun je heel goed uh, muziek maken. Dus dat hebben we gedaan. Dat lijkt me heel gelukt. Ja, hey, geen buren naar elkaar. Okay. Geen buren inderdaad. Helemaal, je ziet er, je ziet er okay. vrij sober en nuchter nog ja, uit. Ja, één wijntje. En um, ik las dat jij de nieuwe, of de nieuwe, de Nederlandse Dolly Parton wil worden. Daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben, want ik ben groot fan van haar. Jij ook. Zeker. En uh, voor de radio, voor de luisteraar, uh, lieve luisteraar, wil je zien of ze er ook zo uitziet. Die webcamradio 1.nl. Dan zie je het vanzelf. En dan zie je ook Luc. Ja, ik vind het wel opvallend dat als jij denkt aan wonen in een molen meteen denkt. Ah, jij is yes, geen buren. Ja, Dat is het eerste wat in die... jou opkomt. Ja, wat, wat komt er in jou opstand? Ja, dat weet ik niet. Uh, dat je allemaal moet werken. <laughs> je <ook> moet werken. <laughs> ja, ik hoop dat je gaat naar binnen slepen. Gedoe lijkt me dat. Goed, ja, ja. zometeen... Uh, Dan de koreade voor de deur. Ja, ja precies. Ja, precies. <laughs> Toen deze stop ik zometeen na 9 uur, top 5 met nieuws over Freek Vonk. Albarak stelt zich niet meer verkiezbaar bij de komende verkiezingen. En ook uiteraard Ajax. Ja, zometeen na 9 uur. Lekker kort, leuk. Ja. Radio 1, PNN Today. Geen sportnieuws vandaag, want we hebben net anderhalf uur sportnieuws gehad. Dus uh, straks wel rond half tien nog even een update over het Ajax-feest. Maar ander nieuws vandaag vanuit het Samsung-kamp. Problemen met de Samsung Galaxy S2. De installatie van nieuwe software die zorgde bij veel gebruikers voor een crash van hun toestel. Gelukkig presenteert Samsung in Londen op dit moment de opvolger van die telefoon. Ron goedenavond. Goedenavond, Rijn. Van Mobile Cowboys, is dus een heel populair ja. webblog... met uh, allemaal nieuws over onder andere mobieltjes. Jij volgt die presentatie ja. uh, live nu. Het is te zien live via internet. Um, ja, alle, alle mobiel gekkies ter wereld zitten vol spanning uh, te kijken. Is het wat, die nieuwe Samsung? Ja, um, hij is... Uh, ik, ik moet zeggen, op het eerste gezicht valt hij mij een beetje tegen. Want ik zie wat Samsung met de Galaxy S en met de Galaxy S2 heeft gepresteerd, ja. uh, Hoe innovatief die waren... Um, ja, Is dit eigenlijk een beetje een tegenvallig, omdat uh, het weer een plastic toestel is? Uh, ja, hij heeft een iets groter scherm, uh, hij heeft een iets betere camera. Um, en er zit wat op, wat heet NFC, Samsung noemt dat een S-beam, dat je bestanden kunt uitwisselen door toestellen met elkaar uh, in contact te laten komen, uh, zonder dat er echt een, een verbinding hoeft te zijn. Um, maar verder uh, ja, is het, uh, is het uh, bijna een standaard Samsung, zou ik zeggen. Maar er, is, er was iets spannends, geloof ik. heb Ik net uh, met een half oog gezien. Dat als je wakker wordt en je doet je ogen open, dan gaat hij aan. Of zoiets. Ja, daar we hebben we wel een soort, soort nabijheid. Uh, ja, nou, dat doen ze met de nabijheid. Dat is inderdaad uh, um, uh, op het moment dat die uh, bewegingen registreert, re re re re dan kan het scherm uh, uh, al aangaan. Ja. ja. Maar dat, dat... dat is dan wel een leuke, dat is een leuke feature, ja. maar ja, dat ruik, ik gebruik je eentje per dag. Vooral ja. voor de mensen die dan nog een middagje doen. Nou. Maar goed, wat had jij dan meer verwacht? Nou, ik had, wel toch, ik had eindelijk wel eens gehoopt dat Samsung gewoon met een, met een toestel met een metalen, of in ieder geval een beetje, een beetje degelijkere look feel. Mm -hmm. en feel degelijk, een degelijkere body ook. En ja, uh, het scherm bijvoorbeeld, ze hebben heel veel uh, over een super AMOLED plus schermen gesproken. En dat heeft deze niet. Deze heeft weer een, uh, ja voor Samsung uh, standaard, een iets ouder type, display erin zit, schermen erin zit en dat okay. zal de gemiddelde consument niks uitmaken. Oh. Want en nee. dit gaat ook weer in grote getalen over de toonbank. Of natuurlijk. Ja, en ik denk dat de gemiddelde consument nu ook vooral zit te luisteren. Dus laten we het even niet al te veel over het ja. toestel zelf hebben, maar meer nee, nee, even over, nee, nee. over de presentatie. Ja. Want daar hebben toch veel ja. mensen naar uitgekeken. Goed, veel gadget freaks, maar bij ons op de redactie toch ook wat, wat gewone mensen, zeg maar. En dan is het natuurlijk altijd het verhaal dat Apple, die had natuurlijk Steve Jobs en die gaf dan een fantastische presentatie en dan liep hij weg en dan zei hij One More Thing. En dan kwam je met iets revolutionairs. En het verhaal bij Samsung is dat er een stelletje oude Koreanen zijn die drie woorden Engels spreken en het op die manier presenteren. Of is dat inmiddels wel anders? Ja, dat is inmiddels anders. Ik heb natuurlijk uh, um, uh, Samsungs Koreaans bereikt en heel hiërarchisch, dus de, de presentatie begint altijd met de hoogste baas. Die moet op het podium staan. En die spreekt op het algemeen niet zo goed Engels, dat is een fonetisch vertaald uh, uh, verhaaltje. Mm -hmm. Um, maar ze hebben bij de vorige lancering hebben ze er gewoon weer gewoon een paar goedsprekende Engelsen erbij gehaald om de show, want er zitten 4000 mensen bijna in de zaal, uh, om daar toch een enorme show van te maken. En dat, dat, dat hebben ze wel geleerd. En dat was het dat... ook wel, een enorme show. Dat nou, was het al, ja. ja, ja. Het eigen, ik zit zelf, uh, zoals je weet, in Miami op dit moment. Dus ik volg het ook hier een in internetverbinding bij een lokale uh, ja. fastfoodrestaurant. Ja, we konden de mensen bij, maar... die er echt live bij zitten niet bellen, want die zitten in die presentatie. Nee, die, dus dat is lastig. Die zitten er nu nog in, ja. ja. Is het nou zo dat, dat Apple. Want Apple en Samsung zijn natuurlijk grote concurrenten, veel rechtszaken, veel gedoe altijd. Volgt Apple deze presentatie nou met argusogen? Ongetwijfeld, ja. Maar uh, kijk, ze hebben natuurlijk uh, uh, tientallen rechtszaken tegen elkaar lopen in verschillende landen. Um, ik moet wel zeggen dat het toestel dat ik hier zie, um, als Apple hier ook een, een probleem van gaat maken, dan, dan weet ik het niet meer. Want dit lijkt niet geen wegen weer op een Apple. Nee. Uh, niet aan de buitenkant en ook niet van binnen. Dat wil zeggen, de software is tegenwoordig ook heel anders met Android 4.0. Kortom, hij valt een beetje tegen en Apple hoeft zich niet enorme zorgen te maken. Daar komt het op neer, denk ik. Nee, Apple hier geen zorgen. Nee, nee niet, niet in ieder geval qua design en qua nee. kopie, kopieergedrag. Ja, goed, hij zou ongetwijfeld, ja, uh, hij zou ongetwijfeld ja. enorm ja. goed verkocht worden, want uh, het merk doet het fantastisch. Rosmeetsen, nog veel plezier bij de rest van de presentatie. Dankjewel. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Heb jij een uh, Samsung of een Apple, Nina? Ik heb een uh, Apple. Dus jij ja, ja, kan gestolen worden, die presentatie. Ja, sowieso. <laughs> nou, ga daar maar zingen. Dat, dat, dat kan je beter. Zingersongwriter Nina June die timmert heel hard aan de weg. Ze is hier nu in BNN Today. Zometeen uh, ga ik uitgebreid kennis met haar maken. En uh, horen we hoe haar carrière stormachtig verloopt. En hoe en waarom zij denkt de nieuwe Dolly Parton te worden. Te zien nu op radio1.nl op de webcam. Live zingt ze haar nieuwe single Work of Arts Nina June. Mm, mm, mm, ah, ah. Mm, mm, mm, ah, ah. Mmm, mm, mm, ah, ah. Mm mm, mm, ah, ah. Mm, mm, mm, ah, ah. Well, I've been running around in circles, not knowing where to go. Oh, I've been following the footsteps of my own shadow. I've been feeling blue, but also happy as can be. In search of a song to change my life, so I can finally be free. Oh oh oh oh oh oh oh, oh, oh, oh. So I sing. Oh. Dive into the ocean where I sing my troubles deep. Just to come back up to the surface with some fresh new air to breathe. And then I'll make my way out to the rooftop of the world. So I'll be closer to the stars to reassess the universe. Oh So I sing oh Stroke I make, I shine a little. Ik ga niet klappen, dat klinkt te lullig. Prachtig. Dank allemaal. Die hebt een hele entourage uit de molen hier naar beneden toe gesleurd. Zeker. Dankjewel. Twee uh, heren en een dame. Ik, ik zie niet vaak, hier uh, best vaak live muziek, maar ik denk dat jij de eerste bent die het zingend deed. Uh, sorry, zittend. Ja, Wauw, ik vond dat echt ook... <laughs> nog. Zittend. Ja. ja, maar ik vind het wel fijn, want dan kunnen we gewoon in... Kijk, zo zaten we ook in die molen gewoon in een rondje te spelen en te zingen. Ja. Zo is volgens mij als je muziek maakt. Ja, dus dat klinkt ook heel, heel gezellig. Ontspannen. Ja. ja, heel ontspannen. Ja. ja. En ik zat, jou, ja, want je zat half met je rug naar mij, maar ik zag je op de webcam. Radio1.nl, lieve luisteraar, dan kan je haar ook zien. En je, je, je hebt geen seconde die lach van je mond gehaald. Ja, nou, ik word, ook wel vrolijk, ik word sowieso vrolijk van hun. Ja. En, uh, en ook van het liedje en van muziek maken sowieso. Ik uh, word heel erg blij Je lijkt me van. gewoon überhaupt vrij opgeruimd, vooral ik diepje. Ja, ja. Ja, ja hoor, ik heb, uh, ja. Ja. Dat, ik heb ook wel wat bagage, maar uh, <lacht> <lacht> <lacht> laten we het daar nu in zes minuten even niet over hebben. Of wil je graag iets nee, uh, helemaal niet <lacht> ik, ik zei het net al even in, uh, in het begin van de show, um, je bent, um, nou ja, dat heb ik je in die interview gezegd, het is natuurlijk een beetje een half reintje, van ik wil de Nederlandse Dolly Parton worden, maar je, je bent uh, een groot fan van Dolly. Barton. Ja, ik vind Dolly echt gaaf. Ja, ik ook. en, en dat, We hadden het net al even over, dat, niet alleen vanwege de muziek, maar het is gewoon ook een heel stoer wijf. Hè? Ja, en ook een heel stoer wijf. Ik vind het ook wel mooi, het contrast, dat zij er zo nep uitziet. Ja. En dat ze zo, als je haar liedjes hoort... dat ze, zij moet zo echt van binnen zijn. En dat vind ik wel gaaf. Zo nep bedoel je? Of? Ze, nee, oh, ja, ja, ja. nee, van binnen echt. En ja. van buiten is ze nep. Ja, ja dat ze daar gewoon ronduit voor uitkomt. Precies. Dat, dat is fantastisch, al die grapjes ja. die ze daarover maakt. Volgens mij heb ik ooit gehoord dat zij... Uh, de eerste vrouw in showbusiness is die de rechten van haar muziek zelf houdt... en niet afstaat aan de platenmaatschappij. Ja, dat klopt. Ik geloof ook dat er, dat, dat weet ik niet helemaal zeker... maar dat dat destijds ook zo is gegaan toen Whitney Houston... Uh, I Will Always Love You ging zingen... dat ze toen eigenlijk een deel van de rechten wilde hebben... En ja. Uh, dat zij toen heeft gezegd van, nou, dan doe je toch niet. ja Dat vind ik wel gaaf. En ik, vond, ik begin erover omdat ik dacht, jij lijkt me ook wel een type... die alles uh, graag strak in de hand houdt Dat moet volgens mij allemaal wow. op, op jouw manier. Ja, dat heb je wel snel, uh, snel gezien. Nou ja, ik, uh, ik denk dat ik gewoon zelf wel een helder beeld heb van wat ik wil doen... En, uh, uh, Want je hebt net een, net een plaat af, hè? Mijn ja, nieuwe uh, ja, mijn nieuwe plaat die is uh, qua opnames uh, bijna af. Hij is nog niet uit, alleen dit liedje dus, maar uh, daarin merk ik wel heel erg inderdaad dat ik, ik heb het zo in mijn hoofd, dat ik, ik kan alle creatieve input gebruiken van alle mensen om me heen. Dus die mensen hier die mogen wel iets roepen, maar Zeker. uiteindelijk zeg jij nee, we doen er een strijkwart uit. Want <lacht> wat dat komt erin, hè? Uh, ja, klopt. Ja, ja. ja. <lacht> Hoe gaat dat klinken? Dat, dat kan ik me weinig meer voorstellen. Nou. Het is eigenlijk een, een plaat die... Het is inderdaad aan de ene kant heel vrolijk. En zoals je hier hoort met, met kleps en met uh, koordjes. Maar zit de, de andere helft is er ook best melancholisch... met uh, strijkers en uh, gewoon tranentrekkers. Een beetje zoals... Dolly dat ook had, weet je, die had 9 to 5 natuurlijk, maar ook uh, de, de tranentrekkers zoals Oelo's uh, Love You. Jij ja. uh, ja, hebt dat ook een beetje dat, dat kleine die beetje, hoe noem je dat, vibrato in je stem? Kleine dat country vibreer, uh, ja. country snik. Ja. <laughs> ja. Um, het, het mooie is, jij begreep ik, het is niet dat jij nou bent doodgegooid met muziek toen je jong was. Je hebt het allemaal een beetje, een beetje zelf moeten ontdekken. Ja, ja, ik hoor vaak van mensen die uit een heel uh, muzikaal gezin komen, maar. Uh, mijn vader en moeder uh, eigenlijk helemaal niet. Uh, trouwens, mijn opa wordt altijd boos als je me dat soort dingen hoort zeggen. Want die, zijn vader die was dirigent en uh, multi-instrumentalist en componist. Mm -hmm. Maar die heb ik nooit gekend. Maar bij ons in het gezin helemaal niet. Ze luisteren we wel heel veel naar muziek. Mijn moeder naar Tracy Chapman en Annie Lennox. En mijn Nog vader naar de Beatles. Tracy Chapman. Ja, zeker. en vader naar de Beatles, wat ook uh, zeker een invloed is. En uh, ze hadden wel door dat ik graag wel uh, dingen, playbackshows deed en zo. Dus toen hebben ze me maar op uh, toneel gedaan, op jeugdtheater. En daar kwam ik erachter dat ik kon zingen eigenlijk per toeval. Ja. En, en toen, op een gegeven moment ben je beland op de rockacademie ja, uiteindelijk. Ja, in Tilburg. En dat is, nou ja, je bent 25 geloof ik? 26. 26. Ja. Um, de, de, het idee was dat je vorig jaar al zou doorbreken. Maar dat heeft, ja. nog, heeft <laughs> nog even op ze laten wachten. Ja, dat heb ik een keer inderdaad in een krant uh, geroepen. Ik ben super ambitieus, altijd al geweest. En toen, uh, ik, had een, ik had een grote tour gedaan, dat was met, met liedjes van The Beatles. En toen had ik zoveel zin om zelf weer dingen te gaan maken... dat ik dacht, nou, dit wordt helemaal mijn jaar. Alleen, ik had gewoon wat meer tijd nodig voor het maken. En ook tijdens dat proces uh, heb ik met mezelf afgesproken... dat ik uh, het pas echt uit zou brengen als het af was. En als het helemaal naar mijn zin was. En dan maar in 2012 doorbreken, toch? Dat is ook prima. <laughs> dat is ook oké. Okay. <laughs> en dat gaat ze doen, Nina June. Ik heb alleen maar fantastische dingen over je gelezen op internet. Volgens mij uh, gaat het uh, ontzettend goed komen met jou, denk ik zo. Nou, De eerste ik. single is uit, The Work of Art. Wanneer is het album klaar? Uh, nou, het album is bijna klaar, maar ik denk dat het in, in september, september komt. En die heet? The World Awaits. De World of Nina Joon, dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel. Radio 1, The Today. Ja, groot feest in Amsterdam. Dat zal je niet ontgaan zijn als je al naar Radio 1 hebt geluisterd. Want dat is de andere, afgelopen anderhalf uur te horen geweest. Ajax-fans die vieren hun 31ste kampioenschap. En wij kijken na uh, half tien of het nog een beetje gezellig is daar. En wil je je virtuele duim naar ons opsteken? Dat kan facebook.com uh, blab. Ja, ik raak in de war van Nina, die nog steeds naast me zit. Facebook.com slash BN2D. En uh, daar vind je ook allerlei leuke backstage filmpjes... en allerlei mooie dingen over onze uitzendingen. Gaan we nu naar Joris Kreugel. Joris, die uh, kwam in Amsterdam. En uh, daar kwam hij een van de allerberoemdste hiphoppers tegen... bij de opening van een mega-mediastore. Komen we voor hem, hè? En hem is? 50 cent komt hij gewoon in Amsterdam even wat handtekeningen uitdelen. Je bent echt een diehard fan. Ja, hij is gewoon een ster en, en voor mij is het echt het begin van hiphop is dat geworden. Kunnen we zo verwachten, ja, buiten een handtekeningetje om? Ja, ik hoop dat hij natuurlijk een nummertje gaat doen, maar ja. Wat moet ik zijn voor die singeersessie? Uh, de singeersessie voor het publiek is hier uh, aansluiten bij de Dranghekken. En voor de pers, uh, als u op de perslijst staat, kunt u zich achter het gebouw uh, bij ons aanmelden. Ja, dan staan we hier in dus, een hele grote nou. zaak die vandaag geopend wordt. En jij bent een van de bitches van uh, 50 Cent? Ja, ja, zo worden we vaak genoemd inderdaad in hun uh, wereld. En wat is jouw rol? Uh, ik kom uh, de Street by 50 promoten. En dat is een koptelefoon, hè? Dat is de koptelefoon waar 50, ja, van 50 Cent, inderdaad. Die komt hier dus alleen maar een koptelefoon Komt die eigenlijk hier promoten, deze ja, winkel. Uh, lanceren, ja, lanceren. Denk je dat uh, 50 Cent aan het solderen is? En dat die koptelefoons in elkaar bouwt? Nee. Nou, dat denk ik niet. Nee, ja, dat denk ik ook oh, niet. Nee. Dus even wachten, want hij komt er zo aan. Ja. De fans moeten buiten nog heel even wachten. Staan want we staan allemaal een... buiten, ja. een enorme mooie gespierde neger is Ja, het is niet mijn type. Nee? Nee. <laughs> ja, ik, vind hem, ik bedoel, hij is niet lelijk. Het is, hij ziet er oké okay uit. Maar het is gewoon, nee, ik word er niet warm van, ik zo zeggen. Het is nee. ongelooflijk, naar Nederland komt om hier een paar koptelefoons te signeren. Ja, maar het is dus eigenlijk best een big happening. Omdat het toch de eerste plek in Europa is waar het, gaat, waar het verkocht gaat. Worden. Dus Hoe laat ja. komt hij? Om um, drie uur is de bedoeling. Ik weet niet hoe laat het is, maar. Het gaat nu volle gang allemaal, hè? De muziek al, hoor je al? Kan niet Ja, nee, ik, ik, hij mag nu wel komen, ja, vind ik ook wel. Uh... Hoe groot is die? Ik denk tussen de 1,75 en 1,80 uh, schat ik. Is het een gevaarlijke jongen? Volgens mij uh, moet je geen gegevensje met hem hebben, nee. Ik moet <laughs> geen rare vragen zo in hem stellen? Uh, nee. Ik denk dat hij uh, best agressief is. Ja. Jezus, oh. ja. <laughs> succes dank je wel. veel voorkomt telefoon op, hou nog bodyguards op mijn pers. I love Amsterdam. I've traveled out here several times to perform. You know, actually yesterday I was on set with. We mogen niet eens één-op-één-interview, een een maar wat gewauwel over Amsterdam etcetera, 50 Cent. En dat zit, ja, het blijft natuurlijk een enorme grote hip-hop artiest. Die je waarschijnlijk niet zo makkelijk één op één krijgt te spreken. Maar nu is even wachten, want zometeen gaan de deuren open, de pers moet hier weg. En dan mogen de fans naar binnen toe voor een handtekening. Je mag geen foto's nemen. Je mag geen foto nemen? Ja, dat is het. Niet. Om je nu naar buiten gelopen, wat yes. heb je gekregen van de 50 Cent? Het is dus een hand. Dus een beetje praten en daarna wordt het weggewezen, zeg maar. Heb je nog iets aan hem kunnen vragen? Ja, nou wel een klein stukje. Maar nee, het is niet echt een antwoord als je had verwacht. Ja, wij kunnen wel allebei thuis vertellen dat we hem gezien hebben. Sowieso. <laughs> ja, jammer van de foto. En dat was 50 cent. Wat een gewauwel. Die man heeft volgens mij helemaal niks te belden. Hij kan beter gewoon zingen. Er zit geen een optreden in. Maar misschien in Amsterdam gingen de geruchten. Je weet het nooit. En by the way, die koptelefoon die kost geen 50 cent, maar bijna 250 euro. En bijzonder.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 When I see an open door, close your eyes Toch? Ja. Ik zat helemaal mee te dansen. Nee, ja, dat is goed. Eerst dit jaar. <laughs> human. Nee, sorry. De killers met um, human. Ja, zo zeg ik het goed. Um, durf te vragen dan. Heb je een vraag bij het nieuws? Of überhaupt een mooie vraag? Dan kan je die aan ons uh, stellen via Twitter. Bijvoorbeeld at BNN Today. Zet je er even hashtag durf te vragen bij. En elke dag beantwoorden wij dan een mooie vraag. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Je hebt het vast wel eens gezien, wolkenkrabbers die nog maar half af zijn... waar dan enorme hijskranen op staan. Dan vraag je je toch af, hoe krijgen ze die hijskranen erop en weer af? Hashtag durf te vragen. Hallo, Ruud van Amstel van Vafel Fafco. Wij zijn de leverancier van de kranen die op dit moment op het World Trade Center in New York staan over het algemeen door de liftschacht klimmen ze mee omhoog. Dus ze worden opgebouwd op de begane grond. En dan elke keer als er één of twee etages klaar zijn... dan met behulp van hydraulische cilinders hebben ze een speciaal klimrek, noemen ze dat. En dan kan die dus elke keer één of twee etages mee omhoog klimmen. En als ze dan eenmaal boven zijn... dan wordt er met behulp van een klein kraantje wat de grote kraan omhoog haalt... de grote kraan afgebroken en dan gaat er een gedeelte over... Langs de zijkant weer naar beneden. En een ander gedeelte gaat weer door de liftschacht naar beneden. Hashtag durf te vragen. Morgen weer eentje. Nee, is niet waar. Morgen we de vrijdaguitzending. Die is heel anders. Wat nog meer in uur twee. George Baker. We hebben het over de dag dat Fortuin overleed. Ajax en nog veel meer. Maar eerst het nieuws met Christian Bonenbakker.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 De Week volgens Evert en Eddy en Kassie kijken. Wat een televisieweek was het weer. Ik kwam gewoon videorecorders tekort. Zondag vanaf kwart over twaalf, de perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.